Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen, ook de rest van de dag bewolkt en regenachtig. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: de N299 Kerkrade Landgraaf bij Brunsum is in beide richtingen dicht door een ongeval. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Ik werd wakker gisteren, op zaterdag. En we hadden een verjaardag. En mijn vriendin die was taart aan het bakken. Dus dan word je wakker met een, de lucht van taart in het huis. En toen deed ik de gordijnen open en zag ik dat de zon scheen. Toen ben ik naar de markt gegaan en heb ik daar allemaal fruit gekocht. Voor een tientje. Een tas vol met fruit. Voor een tientje. Nou, toen was we, dacht ik, was het was al leuk. en ben ik in de tuin gaan zitten. En rond een uurtje of twee kwam de visite. en hebben we taart opgegeten. En daarna heb ik een flesje wijn opengetrokken, witte wijn wassen. En toen hebben we met z'n allen hebben we lekker wijn gedronken tot een uurtje of zes, zeven. En toen dachten we, weet je wat, we gaan niet meer koken. Heb ik sushi gehaald, Gewoon bij, uh, bij een echt uh, lekkere, goede sushiboel. Echt sushi, een beetje duur, maar wel lekker. Nog een wijntje erbij. En daarna dacht ik, nou, nu moet ik niet meer drinken, want ik moet nog een programma maken in de nacht. Dus toen hebben we een hele lekkere koffie gezet. En toen heb ik... Uh, heb ik nog op de bank het programma Echte Meisjes in de Jungle gekeken. Nou, nah, echt, echt, dan is echt de hele dag weer weg. Ik, was, ik zat in zo'n vibe dat je dacht, ja, wat een mooie dag. En toen keek ik Echte Meisjes in de Jungle. En echt, ik wil het er straks wel even over hebben, hoor. Want het is me toch een programma, joh. Wat een, wat een drama is dat. Het is ongelooflijk. Maar goed, en toen... Ging ik slapen en keek ik keek nog even op mijn Twitter hoe Twente het had gedaan. En toen bleek dat ze gewoon 2-0 hadden gewonnen voor PSV. Nou, nah, dan was mijn dag weer perfect hoor. 2-0. En straks dan zegt ze, gaan we het hebben over voetbal met Ferdinand. Nu eerst de Crystal Fighters. I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever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 Crystal Fighters uit Spanje komen ze met plage... Um, de Nederlandse band Go Back to the Zoo scoorde vorig jaar al hit na hit... en ze stonden echt op alle grote podia. En ze zijn ook nog eens de huisband van de wereld draait door. Vorige week mochten ze optreden in Amerika... op het South by Southwest Festival in Austin, Texas. En dat is het grootste festival ter wereld... waar bands van over de hele wereld hun kunsten mogen vertonen. De jongens van Go Back to the Zoo hebben een audiodagboek bijgehouden... van hun avonturen op dat festival. En dat volledige audiodagboek hoor je hier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 Heb there you go, Teun, van Go Back to the Zoo, vertelt mij wat je allemaal met zo'n bandje kan. Welkom nu free beer plus snacks. Oh, dat is de beste part. Klinkt goed, Teun. Och, wie hebben we daar? Met ja? jou? Oh, prima. Uh, wie ben jij? Ik weet het niet, Dit is dus Tim van de Staat, dames en heren, de drummer.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 We zijn zowaar vier keer genomineerd voor de 3FM Awards. <laughs> Dat is niet slecht. Oké, okay, is goed. Doei. Hé hey, Rocco. Hé, hey, is even op de radio. Kas had een wissel. Rocco van de staat belde. Dat is goed, precies zo. Doei. En zo spraken wij af.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 dat we daarom ook soms inderdaad, kan het ook best wel heftig aan toegaan in de discussie. Dat we allemaal hetzelfde willen, maar je moet, uh, je moet wel allemaal op één lijn. Ja. Maar is dat, dit zijn discussies vaak bullshit, zeg je, maar muziek inhoudelijk. Van wat, wat gaan we doen? Of, nee, uh, niet zeer muziek inhoudelijk. Uh, ja. Of gaan we stoppen bij de koffer van Shell of toch BP? Uh, uh, wij stoppen niet bij BP. Op, oh, ja. niet bij PP in verband met die, uh, die uh, olie, ja, tuurlijk, ja, olie ja, terecht. Ja, dan ja. gaan we naar Shell, want dat is ja. helemaal coach. Ja, ja. ja, de Nigeria, ja. Dat... De witte vit, pop. <laughs> <laughs> Als je inderdaad zo vaak bij elkaar bent, kleine irritaties. Maar dat is inherent aan een groep die zo, inderdaad zo vaak met elkaar optreden. Ja. Na dit interview volgt ons optreden. Misschien moeten we het daar even over hebben. Ja, nieuw, ja. Het is vandaag uh, donderdag, tweede dag van het Sober Southwest uh, Showcase Festival. We hebben gisteren onze eerste optreden gehad. Onze eigen echte showcase optreden. Het ging, uh, ging best wel goed. Het was even een beetje uh, chaotisch. Er is toch andermans spullen gebruikt. We hadden alleen onze eigen gitaren meegenomen. Het ging wel oké. Okay. We hadden nog wat stroomproblemen. Halverwege. De Teun viel over de, over de monitor. Ja. Maar er werd wel aardig subtiel opgelost. En we kregen goede reacties van mensen in de zaal. Even aan Cas vragen wat hij vandaag gaat doen. Ik heb, uh, ik heb geen idee. Ik stap in de bus ik ga naar de stad en ik zie wel uh, wat gaat gebeuren. Bram wil graag met Duff McKagan. Ik geef een een Best is voor Guns Zozo, de bassist van Guns N' Roses geeft tegenwoordig lectures over financiën in een oerzaaie grote hal. Even kijken waar hij zijn wijsheid vandaan haalt. Yeah. You know, the Dummies books are great. Um, uh, they're really great. They're their uh, Ik I een studied a a Dummies book for for some some class I was taking because I couldn't understand my professor and I was at my wits end and I ik stummelde op dit Dummies-boek en het was geweldig. Awesome. Dummies dus, rock'n'roll stars gaan Dummies lezen. Even kijken wat hij nog meer te melden heeft. Het is belangrijk dat je een goede partnerschap met je manager... is no niet the de manager met een cigar behind de desk en je werkt voor hem. Je paying all deze mensen. Even kijken hoe het met onze manager gaat. Amy, hey manager van Go Back to the Zoo. Hi. Hi. Gaat het met jou? We gaan de zaken. Goed. Ja, Vertel eens het over de zaken hier op Zaubie uh, Er zijn heel veel interessante nou, mensen die van uh, onze shows proberen te krijgen. Allemaal uh, Duitse Beugensstraat wel, leuke Duitse boekers ontmoet. Zo gezellig. De journalist van het parool wist onze houding tot onze manager goed te verwoorden. Maar Hoe zit het bij? Uh, want uh, ja, ja, jullie je, je zitten elke dag met elkaar in de bus. Remy uh, is volgens mij. Al meer, heel veel dan een, meer, dan een menig manager, een onderdeel van de band. Absoluut. Ja, dus ja. Jullie, zoals jij, jij moest dat ding doen bij het MCN. Dan zitten jullie de Facebook en een beetje het gein om. Dat is heel <laughs> erg. Uh, ja, gewoon echt een clubje. Een rebellenclubje. Nog even een applausje voor Duff McKegan. Yeah. En nu op naar de strooks. Hoeveel, we'll Bram, waar zijn we? We staan voor het podium Bram bij de strokes. Dat is gestoord. We love you! Nice. Thank you so much, let's do this guys! Rook hadden het weer goed voor elkaar met het uitzicht over Austin, neergaande zon, vuurwerk. Maar voor Goldberg de Zoo was dat niet het enige feestje die avond. Lights, wat hebben we net gedaan? We zijn officieel voorgedrongen in een hele lange rij voor een hele bijzondere party met allemaal hippe en sexy me mensen en vooral meisjes. En waarom zijn we hier? Omdat de Cold War Kids straks gespeeld een behoorlijk uh, goede band.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 Yellow route only. It like yeah, like it. yeah, but what's oh. the yellow route? It's like... Y'all don't know where y'all staying in <laughs> Yeah, it's like Hampshire, what's the hotel? I don't know, I don't, I'm not staying there. <laughs> sure. Yeah. <laughs> yeah, I recognize some of these faces for sure. Yeah. Okay, now, where I can take you is... I can take you to Microtel, I can yeah, take you to Courtyard Marriott. Microtel's hotel. Microtel? It's your irritation, bro. Have you finished? Hey, we're going hotel.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 Nee, ja, ik, ik vond eigenlijk ook dat overbodige een kaart had moeten krijgen. En toen kreeg die andere gast, ik weet niet meer hoe zijn naam, maar die kreeg toen de gele kaart in de eerste instantie. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ja. Nee, nee, nee, Ja, ook trouwens. In de eerste instantie. Onvoorstelbaar ook, ja. <laughs> Tijd om te gaan slapen, geloof ik. So Guys, a good night. A good day. Thank you so much. Bye-bye. Dit bye. was deel 2 van South Baza West. Nog één deel en dan krijgen jullie een goed idee hoe wij het hebben gehad. Doegies. En dat laatste deel hoor je zo meteen, maar we moeten natuurlijk ook even een plaatje draaien van Go Back to the Zoo. Dan weet je in ieder geval over welke band we het eigenlijk hebben. Misschien wel een van de beste bands van dit moment. En ze staan ook weer op alle grote festivals komende zomer. Go Back to the Zoo. En dit is zijn eerste single, Pimmy Up. to the zoo. We hebben ze opnieuw uitgebracht. Uh, dit was eigenlijk de eerste single, alleen toen dachten ze... ja, hallo, hallo, we zijn nu zo succesvol. We gaan uh, die single gewoon nog een keer uitbrengen. En, en ook nu niet echt weer een hit, maar wel echt een hele vette plaat van Go Back to the Zoo. Tijd voor het laatste deel van het audiodagboek van Go Back to the Zoo... vanaf het South by Southwest Festival in Amerika. We'll laugh on the farm, kind of laid back... Ain't much an old country boy we like came hack... Early to rise, early to the sack... Thank God I'm a country boy...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 Ik uh, speel in een rockband, de beste band van Nederland, de staat. Uh, ik ben hier in Austin, Texas om, uh, om, uh, om de liefde te verspreiden. En lukt dat. Tochen van de Staat. Ja, nu, Ook hij was. zit er weer lekker in. Hij vertelt hoe liefde op een biologische manier wordt overgedragen van de een naar de ander. Ik hing aan zijn lippen. Ja, maar het is echt zo. Het zijn pheromonen heet dat. En bij vrouwen zit dat voornamelijk in de, in de, in de hoofdhuid, in de haren. Je dus zal ze zeg maar zo met een haar achterover slaan als je daar bezig zijn. Maar nu even serieus. Ja, het is gewoon heel simpel. We gaan hier gewoon, net zoals jullie... We gaan hier gewoon spelen. En uh, allemaal belangrijke mensen naartoe trekken. En dan uh, gaan dan via via gaan iedereen tegen elkaar zeggen... Oei, volgens mij moet je die hippe nieuwe band uh, Go Back To the Zoo of De Staten. Moet je even gaan kijken. En dan gaan we hier spelen en dan spelen wij zo fucking goed. Ook al is het maar 20 minuten. Dus dan zijn gelijk gelijk, ik wil meer. Ik koop die cd sowieso.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 Gaat het goed? Ja hoor. Ja? Ja, hi. Hey, hoe is het? Goed hoor. Ja. Heb je deze in die hoedenwinkel gekocht? Ja. Daar? Ik heb ook een... Zoals elke man worden we meteen sprakeloos als Laura Jansen voorbij schiet. Na deze leuke woordenwisselingen was het tijd voor Go Back to the Zoo om te laten zien wat we kunnen. Fijn, het goed te Austin Texas. Dit is onze first aanschouw op de Ik we love you. Everybody, please come forward, because your great. Here is Ik ben Kai Hugo. Ofwel Boondome. hier uh, nu voor mijn project. En ik... Uh, ik ben nu net bezig op een, uh, met een toertje door Amerika. Ik kom net uit uh, Miami en New Orleans. En, uh, nu is het West in Austin. Daarna ja, gingen we verder het naar het volgende optreden in een hotel waar iedereen lekker aan het eten was. Okay, we'll zoo Amsterdam. Nice het idee was om rustige muziek te spelen bij het eten. Het liefst akoestisch.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 She was so out of her fucking mind. She, would have noticed, she, would she have wouldn't have known the huh? no. the other one? That's right, bitch. I'm from <laughs> we waren afgepeigerd, sliepen als roosjes, En we gingen de volgende dag weer terug naar Nederland. South by South West, Austin, Texas. Ik zou het elke muzikant gunnen. Dit was Go Back To The Zoo vanuit Amerika. Het hoorspel van Go Back to the Zoo is ook terug te luisteren op internet. Kijk even op de website van uh, BNN Today, programma... wat altijd op uh, uh, door de weekse avonden tussen half negen en tien te horen is... hier op Radio 1. Dat is bnntoday.nl. Zometeen wil ik het even hebben over een programma wat ik heb gezien. Um, en Het programma heet Echte Meisjes in de Jungle. En het is een programma, als je het nog niet hebt gezien... dan stel ik voor, snel even kijken op rtl.nl. Je weet niet wat je ziet. Onder me giet land verbeen, vliegtuig werkt zich een hoer de wolken door nog tellen voor en het zonlicht gaat brand in mijn oer. O oh, ik hoop dat ik sloop misschien wel het mij als ik droom van een boer in een zomerse wijn. Auto vliegt u, een trein de oud Auto vliegt u, een trein de boer. Waar is de wereld toch goed? De boot heeft vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht en markvrucht, hoe laat gon de kroegen hier dicht? Want ik wierp hoe dat gier, straks is er nergens wat op. En zee zo later ruigde het water, hoest vrijen in niets Tegenwoordig, of eigenlijk sinds vanavond, moet ik even inchecken bij Studio Radio 1 en dan bam, meer. Ja. Heb jij Forsquare, Lieke? Ja. Doe je daar wel eens wat mee? Uh, sinds vandaag weer. Oh. <laughs> Omdat jullie zo ja, bezig zijn, hè? Ja. ja, ik denk ik kan niet achterblijven natuurlijk. Ja. Maar we zijn nog helemaal geen vrienden op Forsquare. Nee, ik heb nog niemand toegevoegd, want ik dacht, ja, ik moet nog even overwegen of ik dat uh, de moeite waard is. Ja, want nu, maar dan ben, ben, heb je dus wel voorstukken, maar je laat dan niemand weten waar je bent. <lacht> Beetje raar, maar goed. Anyway, uh, ik zat dus tv te kijken en, uh, uh, um, nou ja, eigenlijk op internet, dan kijk ik het programma altijd terug. Echt een meisjes in de jungle. Heb je dat eens gezien? Ja, ik heb uh, een vijf minuten of zo gezien. Ja, nou, even uitleggen wat het is. Je hebt dus allemaal programma's. De afgelopen uh, maanden zijn ze gemaakt. Van, um, ja, dat zijn een soort real-life programma's. Of quizzen. Uh, uh, het programma Lekker Slim. Of Dames in de Dop. Of Echte Gooise Meisjes. En allemaal van dat soort programma's. Waar dan allemaal uh, mensen in zitten. En bij, onder die mensen zitten ook altijd een paar idioten. Want dat is leuke televisie. En wat hebben dus briljante tv-makers bedacht? We pakken van al die programma's pakken we de grootste idioten. En die doen we bij elkaar in één programma. En toen dacht nog, een andere programma maken, dacht erbij, ja, maar dan moet nog iets bij. Weet je wat? Laten we ze naar de jungle van Suriname sturen. Dus dat hebben ze nu gedaan. Dus nu zitten er dus tien dames uh, uh, in de jungle. En dat zijn echt volslagen, losgeslagen, idioten zijn het. Ja. Ja, ik <laughs> ben ja, blij dat je met me eens bent. Maar ik zat dat te kijken, dat programma. En echt, de, de, het, ik, ik geloof het bijna niet. En want ze zijn soms zo dom en hysterisch. En, en toen dacht ik: zou het niet allemaal, allemaal actrices zijn? Dat wij gewoon met z'n allen in de maling worden genomen. Ik heb die uh, Brit bij de Wereldwijd doorgezien. Ja, ja, die praat dus echt. Die alsof ze. Dat is echt ze... zo hoor. Ja, maar dat die praat is echt dus. We praten altijd zo. Ja. Echt? Maar denk je dat zij niet een actrice is? Nee. Nee, dat denk ik echt niet. Want het zou kunnen hè. Dat, er gewoon, dat zij zo dat zij juist zo'n goede actrice is, dat ze iedereen in de maling neemt. Ja, nee, ik denk het niet. Nee? Maar ik weet niet waarom. Ja. Maar, maar, maar je hebt vijf minuten gekeken, maar kijk je dan bewust niet langer naar het programma? Want je denkt van nou rot op met ja, je Ja, Het slaat rommel. toch helemaal nergens op? Nee. En ik vond, ja, ik vond het niet echt leuk. Nee. En wat er ook in zit, en dat is, wel, uh, uh, dat is aan de ene kant heel zielig, maar aan de andere kant ook heel slim, is dat ze dus een, um, uh, een, uh, een kip hadden, die eerste aflevering. En die kip moesten ze slachten. Ja, dat heb ik gehoord, ja, maar ja. niet gezien. En dan was er was dus heel veel, uh, heel veel commotie over. Want ja, dat is natuurlijk een beetje lullig om te zien. Dan zie je zo'n kip rennen en zo. En wat ze dan deden met hun, die totale hysterie sloeg ze dan ook die kip met een steen op zijn kop en zo. En allemaal, dat was heel zielig om te zien. Mm -hmm. En toen sprak ik dus een uh, uh, iemand die dus een beetje weet hoe dat dan zo in zijn werk gaat. En die zei dus, ja, de makers van het programma, die doen dat natuurlijk expres. Hij wist veel van tv, dus ik geloofde hem wel. Die, die, weet, die doen dat natuurlijk expres, juist om, uh, om die, die um, uh, hoe heet dat, die hectiek te creëren. En die, uh, en die klachten en, en dierenbescherming erbij en zo. Want dat levert kijkcijfers op. Ja. Dus ze gaan dan heel ver voor de kijkcijfers. Alleen maar omdat, ze, ja, omdat anders kijken niemand naar zo'n dom programma natuurlijk. Maar als je een kipslag, <laughs> dat is toch vet natuurlijk, moet zien. Dus uh, ja, ik vond echt, ik zit echt. met verbazing zit ik echt te kijken. Maar waarom dat zou programma. het echte meisjes in de jungle eten? Nou ja omdat, echt. Het, ja, omdat het zijn, het zijn. Ze het, het, het, het komen uit programma's als echte, echte dames in de dop. En echte gozer. Het zijn altijd, ik weet het echt niet, ze zijn altijd nee. echte meisjes. Ja. dat ja, moet je een zijn raar dan zijn het net meisjes. Net, me, ja, net ja, meisjes precies. in de jungle. Ja. <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk niet ja. waarom het schijnt. Nou, ik vond het echt, het is echt van, ik stel, je, wil jij je, wil je een aflevering kijken helemaal? En dan gaan we volgende week even doorpraten. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Maar, ja, en, geil. en wat doe jij dan als tegenprestatie? <laughs> <laughs> ja, dat weet ik niet. Waar kijk jij altijd naar, waar je wat je, wat, ben je een beetje voor Eh... Uh... Nou, ik schaam me er niet voor, maar ik kijk altijd naar Gossip Girl. Gossip Girl. Kijk ja. een aflevering met Gossip Girl. Is goed. Is goed. We gaan er volgende week over doorpraten. Raccoon heeft een nieuwe single uit. En dat is stiekem best een beste leuk liedje. Hij heet No Mercy. She walks in en says, Come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's have a good day for a bad heaven. Don't you dare to decide.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 Nieuwe single van Raccoon heet No Mercy. Ik was afgelopen zondag uh, na het programma ben ik nog even gaan slapen. En daarna ben ik naar Amsterdam toegegaan. Voor een, voor een dagje. Een dagje Amsterdam. En toen uh, uh, zijn we s'avonds naar een, uh, een concert toegegaan van een artiest. En die ken je misschien wel. Alloway Black. Misschien ooit wel eens van gehoord. Is een, uh, een, uh, een zanger uit, uh, uit Amerika. En die, die maakt heel veel mooie soul-achtige plaatjes. En uh, wij zaten bovenin bij Paradiso. Daar kun je dan zo zitten. En dan kijk je zo mooi uit over de zaal. En toen kwam die man op. En dat was echt de grootste dandy die je ooit hebt gezien. Zo'n zo glad spensertje aan. En dan van die hele chique schoentjes. En een beetje een strakke skinny jeansachtige broek. broek. Nou, en ik zat dus naast mijn vriendin. En die zwijmelde weg, joh. Dus dat was echt... Uh, ik baalde een beetje van het feit dat we daar naartoe waren gegaan. Maar het was wel heel vet. En uh, zijn liedjes zijn sowieso heel cool. Nee, uh, dit was de afsluit, want dit is zijn grote hit. En hier ging de hele zaal op plat. I Need a Dollar, All The Way Black. I need a dollar. Inside the bottle wel vervelend is, is dat je dan uh, uh, dat concert hebt en dan, uh, nou, dan haal je rekening mee met half negen. Want er staat dan op het kaartje half negen begint het concert en dan uh, en dan begint om uh, om, uh, om negen uur begint dan een voorprogramma en dan denk je ja, dan ben je dus al een half uur te laat en dan begint er nog een voorprogramma. Nou, voordat dan echt de artiest is waar je voor komt, want zo'n voorprogramma interesseert natuurlijk helemaal niemand. Dan echt, dan duurde, duurde, zo, was kwart voor tien was hij er nog niet. En toen kwam hij eindelijk op en dan. Dan begin ik stiekem zo'n concert een beetje met zoiets van... ja, vind ik niet leuk, all away. Dat uh, zou ik niet meer doen als ik jou was. Maar goed, het was verder wel heel vet, hoor. En nu we toch een beetje in de soul zitten. Ik heb een leuke koffer gevonden. Vorige week draaide ik hem ook al. Van uh, uh, een koffer van Adele. Tenminste, een artiest koffert Adele. Rolling in the Deep. En het is niet de minste, namelijk John Legend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 Me. But you played it with the beat it. Throw your soul through every open door Ooh. Count your blessings to find what you look for Ooh. Turn my sorrow into tragic gold Pay me back in kind and reap just what you sow You're gonna wish Which you never had met me, me. You're are gonna fall, oh, oh, oh, rolling in the deep. You're gonna long wish long. you, you know. never had met. Mijn laatste gelezen boek was I Am Number 4. Waar ook op dit moment een film van in de bioscoop is. Het boek is beter dan de film, maar dat is vaak zo. Uh, ik heb natuurlijk wel alle Harry Potters gelezen, dus ja, dat is altijd leuk. Lord of Drinks waren ook sterk. En als kind vond ik de Kippenvelserie hartstikke leuk van R.L. Stein. Nou, dat is ook al heel tijd geleden, dat weet ik, ik niet eens meer. Ja. Ik weet het niet, ik denk uh, beter van Maarten van der Weide. Dat ja, weet ik niet, het was mijn Twilight Eclipse. Uh, mijn favoriete boek? Uh, moet Ik toch wel even nadenken. Er zitten toch al daar pottenboeken op dit moment? Ja, ja, ja. Uh, een Engelstalig boek. Uh, het heet uh, Fables. En, nou, dat heb ik voor het laatst gelezen. Mijn favoriete boek? Ja. Ik lees niet zoveel. Zo lang geleden dat ik niet meer weet. Handig, hè? Kort liedje. Als je niet zoveel tijd meer hebt om uh, een plaatje te draaien, dan kun je altijd nog de vaccines draaien met uh, wrecking bar. Daar is echt iedereen helemaal lijp van. Echt de vorige... Vorige maand was er een concert van de vaccines in Nederland. En er waren dan alle hippe mensen aanwezig. En dan uh, zat ik zo in mijn Twitter stream te kijken. En dan uh, nou rond een uurtje of half negen kwam het hoor. Ja, ik zit bij de vaccines. Ik ben hier bij de vaccines. Ik ben hier bij de vaccines. En uh, iedereen kwam dan de volgende dag op kantoor. en uh, ja, ja, ik is leuk bij de vaccines. En wij maar jaloers zijn, de mensen die er niet waren. Ach, ik doe dan weer andere leuke dingen. Sarah is nu met King of Every Anything. Keep drinking If you stare me down across the table While I Drowning Nieuwplaats van Sarah Bareilles in King of Anything. Als je in Twente woont of in Friesland of uh, in Limburg, dan heb je pech. Want volgens buienrader.nl gaat er een enorme dikke wolkbreuk over jullie dak heen. Uh, en voor de rest wordt het sowieso vandaag een regenachtige dag. Ik zag dat de kans op regen 90% is. Dus dat uh, wordt niet echt een dag om lekker buiten te zitten zoals, uh, zoals uh, gisteren. Maar uh, het is ook wel een dag om lekker binnen te gaan zitten. Misschien een filmpje kijken, lekker radio luisteren en zo. Dus het kan nog altijd een mooie dag worden. Het is sowieso een leuk weekend. Zometeen, meteen, na zes uur, Ferdinand en voetbal. En dan moeten we het natuurlijk even gaan hebben over, uh, over het FC in Mijn club heeft gewonnen van PSV met 2-0. En uh, Lieke, die betrekken we er ook even bij. Want die is dus voor PSV. En die baalt, joh. Die baalt als een stekker. Uh, verder hebben we een reportage over de World Pillow Fight Day. Vera was vorige week bij de Beliebers. De fans van Justin Bieber heeft een coole reportage over gemaakt en morgen eh, of straks eigenlijk is ook de ronde van Vlaanderen en dat is een enorm ding in Vlaanderen. Dan moeten we het even over hebben met Leon van Het Is Koers.nl. Dat allemaal zo meteen na het nieuws met Rachid Finch en ook nog een leuk plaatje van Blondie. The tide is high.